Zes uur. Het NOS-journaal. Die al Artsen bezorgd over conceptadvies College van Zorgverzekeringen. Directeur Onze Taal klapt uit de school over troonreden... en Spanjaarden massaal de straat op tegen bezuinigingen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden. Morgen blijft het meest droog met een afwisseling van stapelwolken en zon. Maximaal liggen dan rond 20 graden. Namorgen wordt het licht wisselvallig en iets koeler. Een groep van 200 artsen en onderzoekers heeft kritiek op een conceptadvies van het College van Zorgverzekeringen... om geen vergoeding meer uit te keren voor een medicijn tegen de ziekte van pompen. In het advies dat eind juli bekend werd stelde het college dat de behandelingen kostbaar zijn en dat ze nauwelijks werken. De 200 artsen beamen dat de behandelingen met 200.000 tot 700.000 euro per persoon per jaar kostbaar zijn, maar dat de medicijnen niet werken, is onjuist. Zo schrijven ze in een brief aan het college. Een van de ondertekenaars is Jan Verschuren, hoogleraar neuromusculaire ziekte in Leiden. Verslaggever Jeroen de Jager vroeg hem vanmiddag naar zijn bezwaren tegen dat conceptadvies. Nou, we vinden het belangrijk dat er bij de discussie in de pompen geen negatief effect komt voor de ontwikkeling van therapieën voor anderen. Spierziekte. Er zijn nog helemaal 600 verschillende spierziekten... waar heel veel therapieën mogelijk aankomen of in ontwikkeling zijn. En als nu aan de rem getrokken wordt bij één van deze ziekten... zijn we bang dat het een negatief effect heeft, ook voor de ontwikkeling van medicijnen voor andere ziekten. U denkt dat als dit medicijn niet meer vergoed mag worden... dat er dan in de toekomst een heleboel andere medicijnen... voor andere spierziekten niet meer vergoed uh, zullen gaan worden? Ja, het is natuurlijk een kostbaar proces om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Op het moment dat allerlei partijen zien dat dat nooit meer terugverdiend kan worden of niet betaald zal worden... ja, is een van de redenen om dat dan door te gaan. Die vervalt. Het is een stevige brief die u schrijft aan dat CVZ. Uh, ik lees bijvoorbeeld... Als wij verplicht moeten stoppen met het voorschrijven van dat dure medicijn... voor die 115 patiënten, kosten daarvan ongeveer 44 miljoen euro per jaar... als wij daarmee moeten stoppen, is dat een onmogelijke opdracht voor ons. Wat bedoelt u daarmee uit te drukken? Nou... Patiënten met een chronische ziekte waarvoor nu één medicijn beschikbaar is wat een verschil kan maken. Als je dan de spreker moet vertellen dat het nu gestopt wordt terwijl ze het al gebruiken. Dat is natuurlijk een hele moeilijke opgave voor een arts. Nou, een moeilijke opgave, maar het zal moeten gebeuren volgens dat CVZ. Het CVZ ge zegt gewoon het is niet effectief gebleken, niet voldoende effectief. en Het is in ieder geval niet kosteneffectief. En daar is onze bottomline. Ja, dat, dat is nog maar de vraag. Het, is natuurlijk, het medicijn is relatief kort op de markt. Je weet eh, nog niet of we over de juiste mate beschikken... om een chronisch effect te bestuderen. De patiënten, zeker de oudere patiënten, waren al veel ouder... en hadden al langer de ziekte voordat ze überhaupt konden krijgen. Dus er zijn diverse argumenten om te zeggen... Ja, het is wel heel kort en heel snel om tot deze conclusie te komen. En nogmaals, waarom alleen bij deze ene spierziekte? Stel nou dat het CVZ toch doordrukt en die grens gaat bepalen ten aanzien van het medicijn voor pompen. Wat dan? Ja, dan zullen de diverse betrokken partijen... dat zijn denk ik, zowel patiëntenverenigingen, patiënten als artsen... even goed na moeten denken ja, of daar een mouw aan te passen... wat er dan moet gebeuren. Dat is... Heeft u daar zelf al over nagedacht? Nou, ik heb daar niet één, twee een antwoord op. Nee, dat is natuurlijk een ontzettend complexe situatie die er dan ontstaat. En u vindt dat er nu onvoldoende discussie is geweest... om die keuze al op deze manier te maken? Ja, ik vind dat er te veel de focus in ligt op een spierziekte... Maar de kiezer zou eerder breder gevoerd moeten worden... en dan pas een focus leggen op de bijzondere ziektes. Het college van zorgverzekeraars praat vrijdag nog een keer met alle betrokkenen. Patiënten, artsen, medicijnfabrikanten en zorgverzekeraars... kunnen dan nog één keer hun standpunt naar voren brengen... over het vergoeden van dure medicijnen. Het college komt over een aantal weken met een definitief advies... aan minister Schippers van Volksgezondheid. Schippers heeft eerder verklaard dat zij vindt... dat werkzame geneesmiddelen moeten worden vergoed. De directeur van het genootschap Onze Taal is uit de school geklapt over de troonreden. Het valt hem onder meer op dat er geen nietszeggende clichés in zitten. Directeur Smulders zei het volgende tegen Omroep Brabant.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 In. En daar kun je ook wel statements over maken en duidelijke dingen over zeggen. Politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, het lijkt me dat hij hiermee de afspraken niet nakomt. Het is heel ongewoon dat iemand die al jarenlang achter de schermen zijn werk doet... nu toch een tipje van de sluier uh, oplicht. Het zijn meestal uh, journalisten die uh, achter de troonreden zien te komen. Maar hier is dus een van de meest meelezers al een beetje... Uh, loslippig geweest door in elk geval iets over de toon... en ja, heel voorzichtig toch ook wel iets over de richting van de inhoud te zeggen. Mm -hmm. Hij kijkt taalkundig normaal gesproken altijd naar de troonreden. Heeft de RVD al gereageerd? Ja, de Rijksvoorlichtingsdienst, dat is degene die uh, nou, dit hele proces als het ware leidt... die zegt dat we er helemaal niet blij mee zijn... dat uh, iemand de vertrouwelijkheid van uh, dit soort overleg rondom die troonreden schendt... Dus uh, wat de heer Smulders betreft is hier het laatste woord... waarschijnlijk nog niet over gezegd. Nee, misschien wel de laatste keer dat hij aan de troonrede meewerkte. Hoeveel mensen werken er eigenlijk mee aan het schrijven van de troonrede? Nou, dat zijn vrij veel mensen. Want uh, alle ministeries die, uh, zijn verantwoordelijk... voor een deel van de inhoud van de troonrede. Dus ieder ministerie schrijft een stukje. Daar moet dan één lopend verhaal van gemaakt zien te worden. Dat ook het beleid natuurlijk weergeeft. Dus dat gaat een paar keer heen en weer... Uiteindelijk is het de premier die de troonrede schrijft en uh, overlegt met uh, de koningin over uh, hoe het loopt en hoe het gezegd kan worden. Maar de premier is uiteindelijk uh, de eindverantwoordelijke en die is dan ook verantwoordelijk voor de inhoud. En in die zin is het dus niet helemaal um, zo vreemd dat er nu iets gezegd wordt door deze meelezer, de heer Smulders, dat je in de troonrede terug gaat vinden van wat nu politiek relevant wordt gevonden. Mm -hmm. En dat zal dan ongetwijfeld gaan over bezuinigingen, over Europa... over hervormingen van het sociale stelsel enzovoort. Dat zijn de onderwerpen van de... Hans Andringa. Ja, over. ja. ja. Je, val, je valt nu weg. Uh, Hans, dankjewel voor deze toelichting. Hartelijk. Dit is het NOS Journaal met Isola Thomassen. De Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering van premier Rajoy. In Madrid gingen vandaag tienduizenden mensen de straat op om te protesteren. De betogers willen dat onder andere de belastingen in het land eerlijker worden verdeeld. De actie was georganiseerd door de vakbonden die eisen dat er een referendum komt over de bezuinigingen. Correspondent Jessica van Spengen was bij die protestactie. De straten lopen langzaam vol met mensen met vlaggen, spandoeken. Vooral vlaggen van de grote vakbonden. Het is een beetje raar om te zeggen, maar het ziet er bijna vrolijk uit met al die kleuren. Maar al die kleuren en verschillende vlaggetjes, die staan ook ergens voor. Ik zie rode vlaggen en t-shirts, dat zijn mensen van de vakbond. Er zijn ook groene t-shirts, dat zijn mensen die in het onderwijs werken. En de witte shirts die werken in de gezondheidszorg. De technico de laboratorio. Ze werkt in het laboratorium, dat is te zien. Ze heeft een uh, netje over haar haar en een mondkapje. En het mondkapje doet... Rajoy cabron. Ja, ze doet het mondkapje op en daar staat op Rajoy cabron. Mala persona. Dat betekent, dat is niet zo'n best persoon. Op een groot podium staan woordvoerders van de vakbonden de mensen toe te spreken. Ze willen dat deze regering stopt met het zomaar doorvoeren van bezuinigingen. Die heel veel mensen raken. Er zijn veel kinderen die de maaltijd op school niet meer kunnen betalen, omdat de ouders het geld niet meer hebben. Libros het con muchas Mensen die dure boeken moeten kopen en dat niet kunnen betalen. pagar. Ja, Los tienen mucho dinero. er zijn bedrijven die in het verleden veel geld hebben verdiend, die rijk zijn geworden, die amper belasting betalen en daar moeten ze veel meer op gaan zitten. Nog ruim een uur, dan begint in Maastricht de openingsceremonie van het WK wielrennen. Morgen is de eerste belangrijke wedstrijd, de ploegentijdrit. Volgend weekend rijden de profs om het individuele kampioenschap. Tourfietsers konden vandaag het WK-parcours alvast verkennen. Zo'n 5000 mannen en vrouwen reden 85 of 170 kilometer. Soms kun je zo genieten van alleen maar een geluidje. Dit is de kant van de weg, het parcours van het wereldkampioenschap. De regenboogtruien, oranje truien, gele truien, allerlei kleuren truien komen voorbij. Dit gaat naar beneden. En dit is het fietspad. En aan de andere kant van de weg komen er gewoon auto's voorbij. En zijn ook mannen voor de ploegentijdrit aan het oefenen. De ploegentijdrit van morgen. We rijden verder, de Kouberg op. En uiteindelijk ook weer af en komen in Valkenburg uit. Muziek, mensen, gezelligheid... En dan het landgraaf is de finish van deze toertocht. We staan in een rij om de spiertjes los te laten maken. Het was hard werken, maar het was mooi. Geweldig, ja. ja. Ik kom uit uh, Nieuwkoop. En dat is het vlakke land. Dat is natuurlijk ook prachtig. Hè? Daar waait het altijd. Daar waait het dus altijd. Maar hier, die heuvels op en af, dat is toch heel wat anders hoor. Drie mannen met regenboogtrui. Drie wereldkampioenen. Drie wereldkampioenen, ja. Ja. Drie wereldkampioenen, oude hoeren. <laughs> zit het goed, zo'n wereldkampioentrui? Ja, het ziet, tuurlijk, het zit fantastisch. En helemaal als je door de finish bent gegaan, dan is alles prima. Heel gezellig. Ja. Het wordt nou ook beter? Ja, precies. Vanochtend was koud. Ja. Van ja, het koud. Jasje aan, jasje uit. uit. Dat was wel lastig. Ja, maar we hebben een leuke sfeer. Ja. ja, we gaan douchen. Een lekker warme douche, daar ben ik wel aan toe. Nou, meneer, bedankt. U raad het al, dat was Joris van de Kerkhof. Steeds meer bladen lijken de toplessfoto's van Kate Middleton te publiceren. Eerst was er het Franse blad Closer. Vandaag liet een Ierse krant weten de foto's te plaatsen. En ook een Italiaans tijdschrift kondigt de publicatie aan. Het roddelblad Key besteedt maandag maar liefst 26 pagina's aan de foto's. Britse prins William en zijn vrouw Kate kondigden gisteren aan dat ze een rechtszaak aanspannen tegen het Franse magazine Closer. Engeland-kenner Hieke Jippes is niet verbaasd dat bladen niet worden afgeschrikt door deze juridische stappen. Het hangt er een beetje van af in hoeverre mensen zich laten afschrikken. Afhankelijk natuurlijk van de schadevergoeding of de straf die daarop staat. En die mm -hmm. schadevergoedingen die hebben de Franse rechtbanken de laatste tijd steeds lager uitgesproken. Dus met andere woorden, als je meer verdient aan het publiceren van de foto's... dan aan het betalen van een boete van, ik zal maar zeggen, 100.000 uh, euro... dan kies je voor het publiceren kennelijk. Sport. De Nederlandse tennissers hebben voor een verrassing gezorgd in de Davis Cup. Jean-Julien Royer en Robin Haase wonnen het dubbelspel van Roger Federer en Stanislas Wawrinka. Het Nederlandse koppel versloeg de Zwitsers in vier sets dubbelspecialist Royer over de winst. Ja, Het was een moeilijke uh, opstelling, Zijn twee hele goede spelers. Uh, ik heb al een keertje tegen Federer gedubbeld, uh, dus ik wist al een beetje hoe het voelde. And, uh, we hadden wel veel vertrouwen in elkaar en uh, we zijn de baan opgegaan uh, met de gedachte dat we zouden winnen. Dus dat was het belangrijkste. En, uh, Robin heeft ook goed gespeeld vandaag, gewoon solide, gedurende uh, de hele wedstrijd. Uh, en ja, we hebben gewoon uh, goed gespeeld vandaag. Ja. Door de overwinning is Nederland nog altijd in de race voor het ticket in de wereldgroep. Achterstand op Zwitserland is nu 2-1. Oranje moet morgen dus beide enkelpartijen winnen. Haasen opent de derde dag tegen Federer. En dat wordt natuurlijk een loodzware klus. Ik ben uh, normaal gesproken fit genoeg om drie wedstrijden te spelen. Dat heb ik natuurlijk wel al in de uh, jaren denk ik uh, dat ik Davis cups wil bewezen. Alleen dit uh, is natuurlijk wel ander niveau wat je tegenover je hebt staan. Dus dat is uh, natuurlijk niet makkelijk, maar... Uh... Uh, ja, uh, ik ga er alles aan doen om, uh, om uh, het zo, ja, een, een zo goed mogelijk strijd uh, te, ervan te maken. De Belgen zijn al zeker van deelname aan de wereldgroep. Zij zijn in de ontmoeting met Zweden op een beslissende 3-0 voorsprong gekomen. Er is verkeersinformatie bij de ANUB Jolanda van der Velden. Nog twee files, eentje door werkzaamheden op de A10, de Ring Amsterdam-Noord. Daar staat tussen Kadoule en Knopend Groenplein 2 kilometer. En na een aanrijding op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... tussen Rotterdam Centrum en het Knopend de Brechtseplein 2 kilometer... de reishok is dicht... De hoofdpunten van het nieuws. Artsen zijn bezorgd over het conceptadvies van het College van Zorgverzekeringen. Schrijven ze in een brief aan het college. De directeur van het genootschap Onze Taal heeft uit de school geklapt over de troonreden. Hij zei onder meer dat er geen nietszeggende clichés in zitten en dat de toon somber is. En in Madrid hebben tienduizenden Spanjaarden geprotesteerd tegen de bezuinigingen van de regering. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Schrijfster Sanne Bloemink verhuisde een aantal jaar geleden naar New York... vol verwachtingen over een spannend leven daar. Maar ze werd er juist ongelukkig. Ze zocht hulp bij allerlei gurus en coaches... en deze week verscheen haar boek over deze zoektocht in de geluksindustrie. Straks zal ze ons vertellen wat het haar heeft opgeleverd. En we beginnen met de manier waarop mannen naar vrouwen kijken. Uit een Engels onderzoek blijkt dat mannen van deze tijd... intelligentie van een vrouw wat meer laten meerwegen... dan alleen de schoonheid als ze een partner gaan kiezen. Schoonheid is dus niet meer voldoende. Hierover gaan we praten met een man die veel schrijft... over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Onder andere in het blad Linda. En die notabene zelf hoofdredacteur van Playboy was. Jan Heemskerk. En met een vrouw die onderzoek doet naar relaties. Sociologe Beate Vulker van de Universiteit Utrecht. Beate, hoe is het om nu twee ijzers in het vuur te hebben? Je schoonheid en je intelligentie. <lacht> Dat is heel mooi, maar dat is nooit anders geweest. Ten eerste wil ik even zeggen dat um, het klinkt alsof we het hier hebben over een ontwikkeling door de tijd. Een longitudinaal onderzoek, dat ja. er iets veranderd is. Maar dat kunnen we helemaal niet concluderen uit het onderzoek. Het onderzoek is op één moment landenvergelijkend. Dus, dus, maar er zijn dus dan wel verschillen. En wat we zien, of wat hier gevonden is in dat Engels onderzoek, dat in landen waar uh, zeg maar een grote gender gap is, waar grote verschillen zijn tussen, tussen mannen en, vrouw. en vrouwen, precies. Ja. Qua inkomen, opleiding, uh, levensverwachting, gezondheid, et cetera. Dus al die, dit soort uh, kenmerken maken de gender gap. In landen waar die groot is, uh, zijn de voorkeuren van mannen meer voor. Schoonheid. Schoonheid. Maar het is heel relatief, opleiding telt altijd nog ietsje hoger. Maar okay. toch, toch is, is het verschil dan kleiner. Hè? Maar het klinkt alsof je ja. niet heel erg verrast bent door dit uh, onderzoek, door de resultaten. Nee, ik ben er eigenlijk niet heel erg verrast over. Want wat zegt het nou? Het zegt in landen waar meer gelijkheid is tussen in opleiding van mannen en vrouwen. daar zijn dus veel meer hoogopgeleide vrouwen. Uh -huh. uh, uh, gebeurt downdaten minder. Dus maar ja. in landen waar, waar vrouwen structureel minder opgeleid zijn, en dat was... Dat was wel zo, vijftig jaar geleden nog. Ja. Nou, dan had je als man helemaal geen andere keus ja. dan, uh, dan iemand ja, la, lager op te zoeken. En nou, die vond je dan ook mooi natuurlijk. Of dat, dat was een van de preferenties. Ja. Uh, Sanne, heb jij toen... wat aan je man gevraagd waarom hij jou gekozen heeft? Ja, elke dag. <laughs> dat... Wat goed. Is verschrikkelijk voor je man. Verschrikkelijk, ja, hè? Ja, dan dan elke een keer dat je ja. het antwoord geeft. Maar nu dat antwoord. Hij geeft altijd hele goede antwoorden. Ja, maar welke huis is dat? Um, nou allebei natuurlijk. uit en mooi. Het het onderzoek is gebleken, maar ja, hij zou natuurlijk ook niet iets anders kunnen zeggen. Nee. Nee. Jan, er zit altijd, er zit altijd enige goede... druk ja. achter dat soort vragen. Ja. En Jan, wat is de vraag? Bij jou, als je een vrouw kiest. Oh, als ik een vrouw kiest, dat, dat, dat, dat je dat je wel weet, je weet wat, wat mijn vrouw tegen mij zegt. Ik hoop dan altijd dat ik haar seksgod ben, maar dat, dat meestal is het niet. Dat gaat is het geen weer, optie, geloof ik. Nee, het nee, gaat dus, weer, er dus gaat weer over humor en, zo, en dat soort gezeik. En dat ik rijk ben en intelligent, want dat wil ik allemaal helemaal niet horen. joh. Nee, ik, uh, ja, ik, ik, ik vrees dat ik net ben als de man van Sanne, dus je moet heel goed aanvoelen wat die ochtend van je wordt verwacht. Ja. De ene keer is dat, god, dat ben je knap <laughs> en sexy. En de andere keer is zie jij er vandaag intelligent uit. Weet je, het is een beetje zoeken, maar na een verloop van tijd kom je daar wel uit. Maar, maar dat val was jij... ook niet de vraag, toch? Val jij dat... op mooie nee. of op slimme vrouwen? Ja, ik ja, ik hij, val, uh... kletst er omheen. Nou, ja, nou, sorry, nou, ja. ik, ik, ik, ik zeg altijd, ik val op talent. Dat, is, dat is heel, klinkt heel vreemd, maar uh, alle vrouwen waar ik mee ben geweest, alle vier, die, uh, die, die beschikken over een waanzinnig talent. Meestal over het maken van tijdschriften of dergelijke. Maar ik vind het ontzettend aantrekkelijk als iemand heel erg goed in iets is. Hm. En dat, dat, dat, dat daar ook heel gepassioneerd over kan zijn. En dat en hele mooie lange benen. Nou ja, dat lijkt toch het onderzoek van Engeland te bevestigen. Ja. Die ergens heel goed in zijn, dan heb je een bepaalde intelligentie toch voor je in iets. Um, Beate, hoe um, is die veranderde smaak te verklaren? Ja, nou ja, nogmaals: in hoeverre het echt veranderd is, dat weten we, kunnen we niet uithalen. Maar, is, is, het, maar laten we ervan uitgaan dat, dat het veranderd is. Hè? We kunnen even dan is het, of die verschillen, we kunnen die sociologisch op verschillende manieren verklaren. Ten eerste. Uh, wat ik al een beetje probeerde te zeggen, zijn zeg maar voorkeuren zijn cultureel bepaald en zijn ook contextueel bepaald. Dus als daar een heel groot aanbod is aan mensen, aan goed opgeleide mensen, dan wordt dat op een gegeven moment ook leuker gevonden. Het is namelijk niet zo dat mensen. Het is niet zeg maar love uh, uh, what you get of get what you love. love dus. dus je, je kiest, je, je vindt dat mooi wat je krijgt. Wat, wat, af, wat je ook vaker tegenkomt. Dat is één mogelijke verklaring. Dus maar de, de, de andere het is het Ja, precies. de aanbodverklaring. En de andere want, is... Wat je nu zegt eigenlijk, dus dat als er ergens veel van is, dan vind je dat vanzelf leuk. Maar als... Ik, ik ben blond. En nou, uh, als, ik, uh, als, ik als ik in Italië ben, dan uh, uh, uh, krijg ik juist opeens heel veel aandacht, omdat er heel weinig blonde ja, vrouwen zijn. dat, dat klopt. En daar is natuurlijk ook altijd een, een complementariteit. Of het idee wat, wat ja, rariteit is natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk. Maar dan hebben we het alleen over een kenmerk binnen schoonheid. Mm -hmm. En we hebben het nu over de voorkeuren. Wat wordt gewaardeerd? Hè? Uh, opleiding? Uh, of of, of iets, iets moois of zo. Ja, je hebt een groepen. mooi. Ja. ja, mannen, ja, mannen zijn uh, uh, natuurlijk ook heel wat, goed in sociaal wenselijke antwoorden geven. Dat moet je ook niet En Dat klopt, dat is natuurlijk bij dat onderzoek, dat weet je dan ook niet zo goed. Er is natuurlijk geen man die zou zeggen dat hij alleen maar uh, de, de looks. We uh, nee, hebben daar zou ik, ik in aanvulling op jij, wat zelfs je zegt, jij niet. Uh. Nee, maar in aanvulling op wat nou, je zegt... Ik herinner me, ik herinner me een vraag uh, aan. Uh, Bram Moskowitz, toen hij vroeg waarom val je op Eva Jinek. toen zei hij op haar schoonheid. En toen zag je haar een beetje bedrukt kijken: van, hè Ik dacht dat ik toch ook wel voor de intelligentie. Oh, dat ik wel uh, uh, vanwege de intelligentie gekozen was. Nou, Bram kan zich het nee, wel voorloven. Die... die kan zich dat nee, niet. Ja, dat zijn niet, ja. Ja. Nee, een, een andere verklaring zou zijn dat je. Het is meer een soort social resource-theorie, uh, dat je in een partner iets zoekt wat ook maatschappelijk gewaardeerd wordt, wat een bepaalde waarde heeft. Dus en, dan, en we leven nu in een samenleving waar opleiding een heel belangrijke hulpbron is. En we leven ook in een samenleving waar, ja, wat is, wat is überhaupt mooi en, en schoonheid? Schoonheid is ook maakbaar voor een deel, hè? dat is natuurlijk ook helemaal. Ja. En is tijdelijk en we leven in een samenleving met steeds meer ouderen. Is een partner dus, status? Dat, nou ja, door, een partner, ja, door een partner. Je, zoekt, je kiest uh, liever een partner die op een of andere manier statusverhogend is. En wat dat is, dat is maatschappelijk bepaald. En in onze samenleving is opleiding een van de belangrijkste. En ook niet meer zo zeggen, ja, 50 jaar geleden was het uh, afkomst. Uh, goede familie. Oh, ja. dat, de standenmaatschappij. En, en, dat, is, dat is toch wel uh, ja. verwaterd. Uh -huh. Maar ik begrijp hieruit dat het echt... Een, een tendens is in de goed opgeleide maatschappijen. Ja, en hey, want ja, anders heb het, je dat aanbod niet van goed opgeleide nee, vrouwen. Nee, ja, dat moet natuurlijk, ja, het is dat, dat, dat moet, je moet dat aanbod hebben. Dus je moet het. Uh, daar komt nog bij uh, dat een van de basisbeginselen van relatievorming, ook vriendschappen, uh, maar ook partners, is, is gelijkheid. Op deze kenmerken. Hè? Dus uh, birds over feather flock together. Het, uh, dus hoger opgeleide trouwen ook liever met elkaar. Hè? En, en, uh, maar dat gaat natuurlijk dan samen met dat je dat status verhogende zoekt. Dus ook een laag opgeleide man vindt het ook wel mooi met een hoger opgeleide vrouw. Hè? Maar dat zie nee. ja. Ja. Maar je, je, je... Maar dat gebeurt bijna nooit. Nee. Maar dat gebeurt dus nu wel meer. Dat gebeurt dus steeds a, meer. Ja. Ja. Uh, Jan... Um... Ja. Jan Hemskerk, jij ja. staat ook in het theater met Saskia Noord. En, uh, de, je, jullie hebben ook samen een column in de Linda, uh, waarin uh, jullie elkaar eigenlijk uh, um, vertellen wat een man wil en wat de vrouw uh, wenst. Ja. Um, kom jij dit ook tegen in het theater als je in contact bent met het publiek? Ja. Uh, ik denk dat dat wel klopt. Ik, ja, ik heb er niet zoveel... Het enige wat ik denk is dat mannen hoog mogelijk. Ik ben vooral geïntrigeerd wat mevrouw Beate zegt over. Uh, dat, dat, wat, wat, er, wat er is, dat je dat dan automatisch mooi gaat vinden. Ik denk dat dat waar ja, is voor een is. deel. Dus als er heel veel hoog, aan, aan, hè, hoog opgeleid aanbod is, ja, dan, dan denk je bij jezelf: dan laat ik daar dan maar verlies op worden. Want dan is de kans dat het lukt is vrij groot. Uh, ja, maar je hebt helemaal een... geen andere keus. Nee, precies, je hebt geen andere keus. Dus je... Maar wat daar wel bij komt, is dat mannen dan dus wel uh, uh, stevig de zeilen moeten bijzetten... om het uh, met zo'n vrouw naar de zin te maken. Dus in die zin is het voor ons wel moeilijker. Van nature zijn we ja. lui, een beetje zoals de leeuw... Hè, die, die dan een beetje ligt te wachten tot er een antiloop voorbij komt... één klap geeft... En... <laughs> Dan zitten we te wachten tot er een tijgerin voorbij komt en er even op springt. Dus hele luie dieren zijn we eigenlijk. En we worden wel gedwongen door deze veranderende omstandigheden. om veel meer te investeren in, in zo'n relatie dan we van oudsher gewend zijn. Wat overigens best leuk is, zeg ja. ik er ook meteen bij. Ik wil het ben eigenlijk bent is lang. Zo, uh, is dat erg? Maar nou, nee, er in sommige opzichten bloemen. wel. mannen zijn luie natuur. Dus als het niet hoeft. Ja, dat zul je herkennen aan, aan je eigen man. Dus als je die moeite niet hoeft te doen om elke dag antwoord te geven op die moeilijke vraag die je me zocht stelt, dan zal hij er ook niet zelf over beginnen, denk ik. Oh, is schat wat beter knap vandaag? Dat doet hij niet. Je moet wel even vragen. Ja, nou soms wel, maar misschien is hij geconditioneerd inmiddels. Ja, ja, ja dat denk ik dan wel, ja. Hey Jan, toen ja. Jij, hoe lang ben jij hoofdredacteur geweest van Playboy? Uh, acht jaar en, oh. en daarvoor ook nog vijf van Voor uh, Him Magazine... en daarvoor nog drie oh. van, van het tijdschrift Man, dus ik ben al oh, okay. de eeuwigheid... Maar, maar als jullie die blootmodellen uitzochten voor Playboy... kijken jullie dan ook van, ja, het moet wel een slimme meid zijn... of mocht ze gewoon... Nee hoor, nee. daar, daar zijn we reusachtig oppervlakkig in. Daar zingen we gewoon fysieke schoonheid. Volgens een bepaald model. Dat is overigens weer een heel ander model dan mode tijdschriften hebben. Daar moet het allemaal dun en stakerig zijn. Bij ons mag er juist wel wat, uh, wat figuur is. Zeg maar. Maar dat is een heel indimensionaal uh, ding. Nee, sorry, we weten ook niet. Dat is wel grappig nu we uh, crossmediaal bezig zijn. krijg je ook filmpjes. En dan wordt het dus wel een probleem. Want ja. Je kunt iemand die uh, misschien niet zo heel slim is of niet veel te vertellen heeft... nog steeds buitengewoon maken fotograferen. En daar kun je je dan als man van alles bij voorstellen, als vrouw trouwens ook. Uh, maar ja, op het je gaat filmen en iemand aan het woord laat, dan, dan doet dat wel iets af meteen. is dus het vreemde is andersom, werkt het wel. Als je ze dan aan het woord laat, dan... Uh, dus ik zeg niet dat ze allemaal dom zijn, trouwens, maar in tegendeel. Maar dat bevestigt uh, ja. dat het NN is. Ja, ja, ja een dat is ook zo. Oh, maar dat is ook absoluut waar. Uh, ja. ja, nee, dat is veel aantrekkelijker ja. als iemand ook. Uh, daarom zijn volgens mij de zogenaamde tomboys ook altijd zo populair bij mannen. Die een beetje meebrallen met kerels en een beetje mm -hmm. mannelijk zijn. en Dat is, dat is ideaal. Iemand die net doet als jij. En dan ook nog een vrouw is. Als je ja. eruit weet. God, heerlijk. <laughs> maar als we het dan even uh, gaan hebben over vrouwen... want um, uh, uit hetzelfde onderzoek blijkt dat um, vrouwen die goed zijn opgeleid... en financieel onafhankelijk, dat die juist eerder kiezen... voor een mooie man in plaats van uh, uh, een slimme. Ja, dat stond in het persbericht. Ik heb het onderzoek ook nog een keer nagelezen. Dat is toch met een korreltje zout. Maar het klopt wel dat vrouwen... Uh, ja, Good looks, zoals hij hier staat, echt, uh, ja, bij uit, ja waarderen, maar dat onderschrijf ik. Wie zal dat niet? En het is in de hiërarchie iets minder belangrijk dan bij mannen. Dat komt hier ook naar voren. Maar het is belangrijk, zeker in de moderne samenlevingen is het belangrijk. Maar opleiding is nog ietsje belangrijker. Ja, Toch. Als je die moderne samenleving nou ja, dit, uh, uh, ze hebben hier verschillende samenlevingen ingedeeld. Zeg maar, dan heb je Amerika. Uh, en, en, en, en Duitsland staat er. Maar Nederland heeft hier niet aan meegedaan. Dus dat zijn de, zeg maar, de samenlevingen die uh, een klein gender gap. relatief klein gendergap. hebben. Ja. En aan de andere kant heb je dan uh, uh, Marokko, Turkije, uh, Korea. En zo, ja. waar, waar gender gap veel groter is. Hè? Ja. Dus en, in, in samenleving met een kleine gender heb Ja, vrouwen die willen ook wel uh, mooie mannen. Maar gaat het hier ja. om vallen op op het moment dat je iemand ontmoet, of later. Want ik kan me ook zo voorstellen dat je iemand leert kennen... heel leuk vindt, talenten, intelligent... Nou, en dan ga je iemand Het is, is hier gevraagd, het is, hier, het is puur hypothetisch gevraagd... Wat, uh, wat vind je belangrijk aan een partner? Ja. Dus het is, is gewoon aan mensen voorgelegd... Maak hier, geef hier maar een cijfer... voor hoe belangrijk je bepaalde eigenschappen vindt. En dat is natuurlijk ook een kanttekening. Wat mensen zeggen en wat mensen doen... Uh, mensen zeggen wel, ook hier, goed koken is, is in Italië ook weer belangrijk haal ik ook hier en uit. Hier ook hoor. <laughs> en hier, ja, kijken. Um, um, maar wat, ze, wat mensen uiteindelijk doen, wat wij dan zien, wat ze, is, is dat ze heel erg in eigen kring trouwen. Eh, en, en samen zijn. En dan is dat koken uh, veel minder, ineens helemaal niet meer en belangrijk. En wat bedoel je dan precies met eigen kring? Nou ja, zelf de, zelf de opleiding. Toch wel. Ja, dat wel is, wel. is een van de sterkste uh, determinanten. Ja. Waardoor we hele, ja. uh, eigenlijk in onze samenleving hele gesegregeerde uh, ja. Uh, ja. Moet ik dat zeggen? stellen krijgen. Hè? Je, ja, dat je, je komt dan niet ja. meer makkelijk in aanmerking met iemand uit een andere cultuur. Ja, als zo... En dat geldt dan voor opleiding, maar uh, het geldt dan voor het hele sociale netwerk. Het geldt voor ja. de vrije tijdsactiviteiten. Het Op een gegeven moment, welke programma's je kijkt op televisie. Um, en dat klopt en dat is een trend van deze tijd. Dat is toegenomen de laatste twintig jaar. Het ja. is eigenlijk een nieuw soort standenmaatschappij... En, ja. gebaseerd op opleiding. Ja. Maar als die, de, de vrouw... steeds uh, onafhankelijker wordt... Hè, of financieel onafhankelijker... Ja. en uh, uh, zo wordt ze eigenlijk ook... Uh, machtiger. Wat betekent dat voor de machtsverhoudingen? Want uh, zie je daar ook... verschil? Dat, dat uh, vrouwen steeds meer... steeds hogere functies krijgen... of... Um, ja, verschil waarin nou? Um, nou, en, uh, en de, de relaties veranderen natuurlijk. Het is, vrouwen zijn niet meer afhankelijk van mannen. Ze kunnen daar net zo makkelijk een punt achter zetten. Maar omdat ze je... economisch uh, onafhankelijk zijn. Maar uh, zie, zie je het ook buiten relaties? Dat, dat, um, uh, bedoel, er zijn dan steeds meer hoger uh -huh. opgeleide vrouwen. Komen die ook uh, op hogere posities in, uh, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld? Komt daar ook een scheve machtsverhouding? Uh, nou ja, daar is nog steeds sprake van een soort glazen plafond. Hè? Nederland scoort zeker niet heel erg goed met vrouwen in uh, topposities. Maar dat verandert natuurlijk wel. Het verandert gewoon wel geleidelijk. En oh, qua opleidingsniveau doen meisjes doen het beter. Ik wil dat zeggen, dat is, er is geen enkele reden waarom het zo ja. zou zijn, het glazen plafond. Ik uh, Saskia en ik hebben daar altijd uh, de theorie van de krabbenmand over gehad. Dat vrouwen. Uh, ik heb wel eens voor een. Uh, TEDxWomen of zo, Wim Inc. Een, een, een verhaaltje gedaan over dat wij over 500 jaar nog steeds de baas zijn. simpelweg omdat jullie elkaar de tent willen uitvechten. En wij rustig Een syndroom ja. ja dat, het is toch een beetje, als zodra er één ja, vrouw naar boven ja, dreigt, de kroonmant uit te klimmen. dan springen ja, de anderen omhoog en trekken er weer terug. Ja, ja, ja dat fenomeen is bekend. Dat is, dat is ja. ook, daar is er ook ondersteuning voor, ook empirische ondersteuning. Ja, dat je, en, ja. maar dat is zo'n beetje, ik heb je zo, zo hard voor gevochten en ik laat nou geen vrouw naast me. Dat is beter beetje die, die haat. Ja, er is, een, er is een heel wonderlijk soort um, zelf, zelf. Maar naarmate ja. dan meer vrouwen zijn, is het natuurlijk ook minder nodig dat je het idee hebt, ik ja. heb je zo daarin gevochten. Ja, nee, maar het ik lijkt me ook alleen maar fantastisch deze... hoor, dat dat ja. een keer ja, gebeurt. Ja, dacht, nee, maar ik ja, denk nog... zelf dat eerlijk gezegd oh, daar moederschap ook een hele belangrijke ja. rol bij speelt. Ik, denk, ja. ik, ik kan me niet voorstellen dat het dat alleen maar de... Dit is deze discussie, als ik even mag generaliseren, wel eens de te vergeten dat wij ook vader zijn. En we doen het slot ook. Uh, ja, de papa-dag. Ja. Dat is geen Ik sta vier keer in de week te koken. En dat moet je dus bevechten. Als jullie allemaal zo financieel en emotioneel. en seksueel onafhankelijk zijn. dan zeg je toch tegen die kerel koken: verdomme kring, of niet? Want ik ga weg. Wat is het nou voor zwak geslagen, zwak gepraat? Pikt okay. <lacht> die man dat dan, of niet? Hè? natuurlijk. Ik, ik, doe, ik, ik heb het toch ook. Mijn vrouw heeft een, heel, een hele goede vijf dagen in de week baan. Verdient meer geld dan ik. Ik zou kunnen zeggen, betere baan dan ik. Ik schouw er eigenlijk een beetje bij. Ik zat toch ook gewoon vier, vijf keer in de week te koken. Maar, ont... nee, maar, maar dat is niet de norm. Nee, maar dat is wel gewoon ja. bevochten. Dat is uitgevochten in een relatie hmm. één op één. Ja. Ja. En dat is wat je maar dus maar moet doen. je dus moet doen. Wat je de... zegt, is dat dat nog niet in hele brede maatschappelijke lagen doorgedrongen is. Jij ja. hebt dat met je vrouw. Nee, voor nee, nee elkaar. maar natuurlijk begrijp ik wel. Maar dat moet je niet als excuus gebruiken om het vervolgens niet aan te pakken. Dat is een beetje. Nee, al die dat dingen moeten opnieuw besproken worden in een relatie. Vooral ja. als er allebei gelijkwaardig werken. Dan is het helemaal niet vanzelfsprekend. Wie, wie kookt, wie, wie ja, ja, doet de was, wie doet de afwas, etc. Al die dingen moeten opnieuw... Ja, ja daarom het verhaal, Wij hebben ja. een nieuwe boekje. Dat gaat eigenlijk over dat een beetje grappig. Een handboek voor de Liefdespantig. Ja, ja precies. Maar dat, dat gaat dus alleen maar over wat mannen allemaal niet moeten doen om een vrouw te behagen tegenwoordig. Elf kloeken hoofdstukken over dat je humor moet hebben. Een mooi lichaam, we hadden het er al even over. Je moet stijlvol gekleed gaan tegenwoordig. Ons kom je niet aan boord. Je moet fantastisch ja. in bed zijn. Je moet even gesprekken kunnen voeren. Koken, wijnken. Oh, wat zielig. Nee, niet zielig, ja. maar even, even aangeven. Ik, Ik moet... hou gelijk met je mee. Even. Een heel boek is er geschreven al... Jan. Oh, wat we allemaal niet moeten doen. Ik, ik, ik, wil ik moet gelukken. toch even de ondertitel noemen. Ja, Succes, ja, de, de, de succesgids voor de kansloze Casanova. Het is bepaald niet zo dat, er, dat, dat, dat het niet wordt gemerkt aan mannenkant... dat er wat meer van ons wordt verwacht dan, dan vroeger. Ja. En ik vind het dus echt nog wel heel, heel raar. Er wordt al zo hard gewerkt om het met jullie naar de zin te maken. En omgekeerd jullie maar zo bedroevend weinig. Ja, maar maar maar Beata, ik wil even Beate aan het Toen ik je aan de telefoon had deze week, zei... He, de positie van de man is ook niet gemakkelijker geworden. Dat, ja, dat en en schrijf, dat is toch wat, wat Jan is, hier... Dat is, is precies wat hij zegt. Aan de andere kant vind ik ook. Nou, vrouwen moesten natuurlijk ook altijd van alles. En, en moeten het nog. Oh. En, en nu ze onafhankelijker worden en veel gelijkwaardiger. De mannen komt dat een beetje terug. Zeg, nou ja, jij mag ook even. En ik wil eigenlijk een uh, beetje een leuke grap lachen van jou. <lacht> en, en, en een goed gesprek hebben met jou. Nee, dus, dus wordt, en je die... En dan moet dat van alles horen. Maar dan hoor ik jou nu zo ook een beetje. Daarom moest ik ook even, even lachen. Want ik van Ja, wat ik moet allemaal moet. Ah, ik, ik weet het, helemaal ik niet meer het ook een heel Beetje Kijk, maar aan je zei toen net vindt. wel dat je dat ook heel leuk vindt om te doen. Het is ook leuk. Het zijn dingen die komen niet van nature Veel van die dingen. En als je dan eenmaal leuk gekleed gaat. Vooral mijn collega Marcel als het gaat leuk gekleed. Die, die, die Marcel vindt, is de andere schrijver ja, van co-auteur En die, en die, die vindt dat dan ook echt heel erg leuk zelf. Dus die raakt er ook in. Ik zelf vind bijvoorbeeld maar wat doet hij nou praten precies, met vrouwen he? heel leuk. Dat, dus dat is dus ook geen natuurlijk ding. Uh, hoor je wat bij jou aan Nee, sorry. Wat, wat, wat doet hij nou precies? Doet hij, wat doet hij nou precies anders dan uh, uh, Nou, ja. hij, hij, hij heeft... heeft is er zich van bewust geworden dat er dus dat, dat, dat, dat ook zijn uiterlijk ertoe doet. He, dus hij traint, hij bootcampt, hij draagt mutsjes... hij is een seksueel als de pest. We hebben echt jarenlang gedacht dat hij toch misschien van de manneliefde was. Maar nee, het is echt waar. Hij, hij, hij heeft zich dat allemaal eigen gemaakt. In eerste instantie toch gewoon om aantrekkelijk te blijven voor vrouwen. En dat ze dan gaandeweg, dat is het grappige van het fenomeen, denkt, ach, ze is ook eigenlijk best leuk. Maar hè, nu zie ik er grappig uit. Eh, of ik heb een goed lichaam in plaats van een bierbuik. Dus dan wordt langzaam het je, maak je het je als het ware eigen. Zo is het ook met emotionele gesprekken. Maar dan is iedereen blij, toch? Zowel nou ja, de man als de vrouw. Ja, dat is ook zo. Maar jij, jij bedoelt, hij durft nu ook makkelijker over zijn gevoelens te praten. Want je zei emotionele gesprekken. Oh, over zijn gevoelens. Het is een beetje een, een, een hoax, hoor. Wij doen wel alsof we soulmate zijn van vrouwen omdat jullie dat heel graag willen. Maar eigenlijk liegen we dat. Dus we zijn er heel goed in om te doen alsof. Eigenlijk is het niet zo. Dus het... Maar hoe is het dan eigenlijk? Als ik even mag vragen. Ja. Hoe is het dan wel eigenlijk? We hebben, oh nee, we zijn heel opvlak. We willen oh. eigenlijk alleen maar seks, net zoals altijd. En, en, maar we moeten daar heel veel moeite voor doen. En dat doen we dan gewoon, want zo zijn we. Lees die, oh. ja. die, uh, die gidskansloze Casanova's is... om meer te weten. Goed. Is het nu tijd voor muziek? Natuurlijk is het tijd voor muziek. Ja, Lena zit klaar met haar gitaar. En die gaat voor ons zingen. Locked In. strong. I'm feeling so wise, but my mind is weak and the road is long. I feel empty now, where my back is straight. A big chance passed by, Dat was Lena met uh, het nummer Locked In. Er is nog geen eigen CD, maar um, ze speelt wel uh, overal. Zoals um, uh, donderdag 11 oktober vanaf half negen in het nonnetje in Amersfoort. Vandaag praten we in Pavlov met sociologe Beate Vulker... van de Universiteit van Utrecht, met columnist en schrijver Jan Heemskerk... en met schrijfster Sanne Bloemink... die een aantal jaren geleden met haar gezin naar New York verhuisde. Sanne, deze week verscheen je boek Happy Me... verdwaald in de New Yorkse geluksindustrie. Um, hoe ben jij in die geluksindustrie terechtgekomen? Um, ja, nou, ik denk ten eerste dat we allemaal op een bepaalde manier... af en toe wel eens in de geluksindustrie terechtkomen. Want ik heb het heel breed gedefinieerd als wellness en um, alle soorten zelfhulp. Uh, maar ik ben er in New York specifiek in terecht gekomen doordat ik um, ja, me eigenlijk niet zo gelukkig voelde. Terwijl ik alles had om gelukkig te zijn... en het er op papier allemaal geweldig uitzag, uh, was ik het dus niet. En toen ben ik op zoek gegaan zelf uh, naar geluk. Maar... Oh. Hoe kwam het dat je uh, ongelukkig was in ja, New York? Dat is, dat is Hoe de kan grote het nou? vraag. Ja, het is ook een beetje. Ja, dus het is natuurlijk niet zo dat ik de hele dag op de bank zat te huilen en dat het alleen maar vreselijk was. Want ik heb hele leuke dingen meegemaakt in New York. En hele leuke mensen ontmoet. En ik ben heel erg geïnspireerd geweest. En je, en ik, je kinderen en man Ik had mijn kinderen waar ik dol op ben. Ik heb een hele fijne man die elke dag zegt dat ik heel mooi en heel slim Inspirend. ben. Ja, ja dus. Um, ja, maar ik, dus dat duurde ook even voordat ik dat überhaupt aan mezelf durfde toe te geven. Um, en had met name te maken met uh, ja, dat ik me eenzaam voelde... en uh, me niet verbonden voelde met de mensen om me heen. En ik zeg ook helemaal niet dat dat iets is van alle Amerikanen... maar het was gewoon toevallig de buurt waar ik in zat. De, het soort leven waar ik toen in zat... Uh, de combinatie van dingen, ik had uh, jonge kinderen, uh, ik was aan het schrijven, wat soms ook heel eenzaam is. En uh, de mensen die, ik had ontzettend veel vrienden, maar ik had niemand waarmee ik echt uh, ja, emotionele ja. gesprekken uh, ja, echt kon. Echt contact. Uh, ja, ja. Nee, ik had... Uh, ik had allemaal uh, oppervlakkig. Ja, dus dat vond ik heel erg moeilijk. En dat duurde wel een tijdje voordat ik daarachter kwam. Want in het begin ga je heel erg denken: oh, dat is dus gewoon iets mis met mij. En ik moet hier aan werken. En um, nou moet ik zeggen, ik had ook bedacht ook dat ik een boek over geluk ging schrijven. Dus al het kan die goed dingen uit, die ik gedaan heb, die was. waren ook. Nou ja, gedeeltelijk <laughs> wel. Ja, want ik was begonnen met researchen. al die verschillende methodes en daar gewoon. Hè, maar toen naar had kijken, je ze opeens ook nodig. Ja, methodes. en langs. Want ik zat toen op een gegeven moment met een. Uh, um, Professor psychologie uit uh, Maine. En die zei op een gegeven moment van Sanne, want ik had eerst had ik het helemaal geschreven als een soort semi-wetenschappelijk werk met een soort uh, stuk voor stuk mm -hmm. uh, afserveren uh, van uh, al die verschillende methodes. En zij zei op een gegeven moment, Sanne, but this book is about you? It's about your loneliness. En toen dacht ik, oh, <laughs> um, oh ja, misschien wel. En toen dacht ja. ik ook. Maar die loneliness heeft wel te maken met mijn omgeving ook. En um, met Tuur. de samenleving waar ik in zit. Het is niet alleen maar mij als individu. En daar ben ik uh, dus ja, mee bezig geweest. Wat is de meest bizarre ervaring die je hebt gehad in die geluksindustrie? In de geluksindustrie? Nou, um, ja, wat is de meest bizarre ervaring? Er is één uh, soort... Uh, Kickboksachtige les. Ik deed sowieso kickbox. ik heb kickboksen gedaan, maar toen uh, kreeg ik een hernia. Om oh. <laughs> te agressief aan het kickboksen. Ja, het was een beetje vlek op vlek ook. ook allemaal, hoor. Uh, het een na het ander. <laughs> Maar um, er is een soort kickboxles en daar moet je de hele tijd uh, zo punches doen. En dan daarbij allemaal positieve mantra's al door roepen. Oh, ja. <laughs> dus dan sta je in een ik groep. Ik word geweldig. Maar allemaal, er was ook een, uh, een hoogleraar van NYU en die had ik geïnterviewd over iets. En die zei ook dat het echt geweldig was. En die was het met al haar studenten aan het doen. Dus het werd echt heel serieus. Maar wat, wat te, moest je dan nou, Je zeggen, moet dus zo boksen en dan zeg je van uh, I can do this. I am strong. Yay, yeah, another day. En zo gaat het maar door. Welk oh, effect een had het op jou? Sorry? Welk effect had het op jou? Ja, een soort lacheffect. <laughs> nou ja, <laughs> Heel veel dan ben je ook op als je depressies. <laughs> ook. Op zich goed, ja. ja en... grijpen er van het interview met je vond ik... Uh, dat op een gegeven moment de nanny ontvolgd op Facebook... Ja. Dat, dan, dat je dan de enige was die je echt kende, dat was als de kinderen. Ja. En dat die je dan ook nog ontvolgt. Dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat was, was een soort van druppel. was Dat was een beetje een dieptepunt, ja. Jezus, nou, dat, vond, dat, dat kwam er <laughs> ook heel goed uit, het verhaal. het was verschrikkelijk. Ja, het klinkt heel raar eigenlijk nu. Maar ja, het was wel zo. Ja, ik had, nou, het, je moet ook bedenken, zij was bij ons echt heel veel tijd. En ze was echt onderdeel van ons gezin. En kinderen nu ook. We zijn nu terug in Amsterdam en ze missen haar verschrikkelijk. Ze hebben het de hele dag over haar. En ja, voor ons was ze echt een onderdeel van het gezin. En ik snap heel goed dat ze dat niet wilde, want het is gewoon onhandig. Want tegelijkertijd werkte ze ook voor ons. Maar Waarom was het, oh, sorry. Waarom was het niet mogelijk hechtere vrienden te, uh, vriendschappen te sluiten? Want dat was toch eigenlijk een beetje ja, dat, het probleem? Dat, zo. Dat, ja, ja nee, dat, dat, uh, dat is een goede vraag. En daar ging het mij ook eigenlijk uh, om. Dat, dat me dat niet lukte en dat ik het idee had dat alles al draaien om vluchtige contacten netwerken, uh, al je persoonlijke relaties uitbouwen voor je netwerk en uh, dat dat uiteindelijk. Uh... Maar dat klinkt heel instrumenteel. Ja. He, maar niet alsof je echt door iemand geraakt bent en denkt, oh die wil ik graag weer ontmoeten. Ja, nou, want het was wel zo dat heel veel mensen uh, wel direct contact wilden. Dus werden overal uitgenodigd en uh, iedereen praatjes maken. Ik liep soms echt over straat, kwam ik bijna niet vooruit, omdat iedereen tegen me aan begon te praten. Dus dat, dat was wel gezellig, maar echt, nee, echt een gesprek over mezelf heb ik gewoon niet gehad, behalve met mijn man. Maar. Uh, ja. <laughs> maar, maar even, ik, ik, ik wil even naar, te ver, naar, ver, naar Beate en Jan. Want, want Sanne die zei straks iedereen heeft wel eens te maken gehad of krijgt te maken met die geluksindustrie. He, he, heb jij wel eens? Uh, ben je wel eens bij zo'n goeroe geweest of heb je hulp gezocht, Jan? Nou, hij heb nu uh, nou, zelf een boek nou, nee, geschreven. Ik, ik, heb, je? ik heb wel eens, ik heb, ja, ik heb wel, eens, uh, wel eens een jaartje uh, fobisch vastgezeten. een jaar of was dus tot 25 of 30 geleden, maar. Sindsdien heb ik me uit de handen van de geluksindustrie weten te houden. Dat... En bij wie zocht je toen hulp? Oh, gewoon reguliere, reguliere psychiatrie. Maar ja. dat, was, dat was fobisch en zo. En, uh... Je de angsten? Ja, ja. En, en als je nou vraagt waarom, dat weet ik nog steeds niet eigenlijk. Behalve dan dat ik... Gegeven... gewoon angst om op straat te gaan? Of... Ja, ja, treinen, hebben tunnels, de hele shit. Maar... Uh... En overigens, in ons boek ook als, als aanbeveling gebruikt. Het is, is voor vrouwen, bij, bij vrouwen ook heel goed als er een vlekje aan je zit. Okay. Dat betekent dat jij jezelf je bewerkt ja. no. okay. dat, er, dat er een diepere laag in je zit. Dat soort maar bij vrouwen blijkbaar weer niet. Nee, bij vrouwen het dus niet. Dus nee. ik, nee, zit, nee, ik dat zit verkeerd. Is, dat, dat, <laughs> en Beate? Ja, nee, ik zat net te denken... Dat is ook iets typisch van, van onze samenleving of onze tijd. Dat we allemaal denken, wij hebben recht op geluk. Wij hebben helemaal ja. nergens recht op. He, zo is uh -huh. het, dat is... Uh, en nou ja, maar, ik, ik ben heel sterk echt, iemand van zo van je moet het zelf maken en je moet het zelf doen. En dat is een overtuiging vast, die je al lang ik, hebt. Ja, en ik, ik uh, nou ja, goed, iedereen heeft ook wel eens wat je noemt het vastzitten. Dat vind ik eigenlijk wel mooi goed gezegd. En dat, dat ken ik ook bij mezelf. Maar ik, ik heb eigenlijk wel altijd ook, ook wel vrienden uh, gehad. Waar ik, waar ik uh, terecht kon. En, en het ook gezocht in dingen die, waar ik dan zoiets heb van die vind ik zo leuk, daar, daar, daar groei ik door. Jongens uh, wat? Door piano spelen, uh, muziek maken. of Het um, ja, waren ook tijden hardlopen, dat doe ik nu niet meer. Zo, dit soort dingen. Dus, mm. en dan, dus dan, zijn, dan, dan ben je niet zo gefocust op je, op je eigen ellende, zeg maar. Maar je doet iets anders. Wat, wat, wat heel veel van. Het idee dat, dat, dat door die geluksindustrie zit in een, in, een, in een fout leven. Wat jij ook had, denk ik. Dan ga je proberen dat te redden door allerlei uh, nou, fratsen eigenlijk. Inderdaad, ja, in wel, wel en Terwijl er een fundamentele probleem, waarschijnlijk onder ligt, in jouw geval, dat je daar gewoon een aansluiting had met die, met die mensen om je heen. En nu is het dus weer goed, want je bent weer terug in Amsterdam. En daar ja. is alles wel leuk. Ja, nou, dus zo... Maar wacht even, want uh, Sanne, uh, dat boksen dat werkt uh, niet. Maar zijn er ook wel ervaringen geweest die. Uh, die je wel wat hebben opgeleverd. Nou, ik ging inderdaad op een gegeven moment ook naar een psychiater. En daar heb ik wel heel veel aan gehad. En met name gewoon aan het contact en iemand die naar je luistert. En, um, maar wat ik nog even wilde zeggen over dat geluk, uh, dat je dat moet maken, dat het gewoon een soort plicht is geworden. En dat ik denk dat daar heel veel me. Ik denk zelf dat toen ik daarmee bezig was, uh, dat er heel veel mensen die zich verliezen in die geluksindustrie, dat ja. die eigenlijk eenzaam zijn. Ja. En dat wat jij ook zegt, inderdaad, dat ze zich... Dat ze fratsen gaan uithalen. En die fratsen bestaan eruit. Dat het, het is allemaal heel erg naar binnen gericht. Je moet je ware zelf vinden. Je moet hè, je, je innerlijke, authentieke, pure ik naar buiten mm -hmm. laten komen. Twangmatig je in, in jezelf bijna. In jezelf. En het is heel erg naar binnen gekeerd. En uh, het, het isoleert. En dat, dat was, is ook een van de conclusies van mijn boek. Dat die geluksindustrie ons eigenlijk van elkaar isoleert. En dat mensen daar eenzaam van worden. En dat het niet alleen niet helpt. Maar dat het nog erger is, want het, het, het werkt ons tegen. Want we hebben eigenlijk juist behoefte aan die verbondenheid. Wat jij zegt, met ja. iemand een connectie hebben, piano spelen, daardoor geïnspireerd raken, dat hebben we nodig. En, uh, en niet alleen maar dat, dat navelstaren. En, uh... Je citeert Anthony Kamerling in je boek, hè? die zegt, ja. uh, ik voel me zo verplicht om gelukkig te zijn. Ja, daar was ik heel erg ja, ja. van uh, toen hij uh, zelfmoord had gepleegd, was ik daar heel erg toen. Dat was ook een periode dat het helemaal niet goed ging met mij. En toen heb ik daar inderdaad naar dat interview gekeken. En was ik echt dat, dat was voor mij echt een, uh, ja, een soort eye-opener. Als je alles hebt en alles is goed en je hoort blij te zijn... dat het mm -hmm. een soort plicht wordt. Maar waar komt die focus vandaan op ons eigen geluk? Waar, waar komt dat toch vandaan dat we de hele dag maar bezig moeten zijn daarmee? Een beetje te de problemen hebben waarschijnlijk. Niet meer je, honger. Nee, denk, nee, niet ik ik denk zelf en... dat het gewoon onderdeel is nee. van een groter systeem. Van de samenleving waarin we ons allemaal heel erg... Die gewoon heel erg individualistisch is. Waarin mm. we ons allemaal heel erg bezighouden met het maken. Investeren in jezelf. Zo'n uh, boek als The Startup of You. Wat nu dan net uitgekomen is. Dus ook allemaal al je persoonlijke relaties moeten... Uh, netwerkconnecties worden en uh, je moet uh, in jezelf investeren. En alleen al de terminologie, daarin zit niks van de ander. En zorg voor een ander. Mm -hmm. of uh, Ja, maar er is wel is geen echt... verklaring waar het komt. Nu het beschrijf je het verschijnsel. Het, ho ja, het hoort bij een postmaterialistisch waardepatroon dat je gelukkig wil zijn. En dat is heel erg doorgeschoten, dat vind, vind ik ook. Het, je, je mag bijna niet meer uh, ongelukkig uh, zijn. in nee? samenleving. Nee? iets ja, dat is altijd Dat dat is niet Als je honger hebt, als je, als je hele andere problemen hebt, als ja, je, dat je koud dat hebt, heb. dan dat ja. is wat jij zegt. Ja. Ja. Dan, dan, gaat denk... het, dan gaat het niet daarom. En, heeft en dat ook iets te maken met die maakbare samenleving? Dat we denken dat we ik alles achter naar onze het hand wel, kunnen dat, zetten? Met yes. het lichaam hebben we dat gevoel ja. steeds meer en doen we dat ook steeds ja. meer. Maar dat gaat ook steeds meer met de geest. Ik bedoel, je moet gewoon een pilletje slikken voor dit en een pilletje slikken voor dat. En je moet op cursus om je spreekangst te nee. overwinnen. He, je moet... Dat is haast een beetje tragisch, hè? want dat is, ook, ook, dat is best wel goed onderzocht... wanneer iemand zich gelukkig voelt. Dat is uh, als hij iets, iets voor iemand anders gedaan heeft, hè? En die hele ja. geluksindustrie focust eigenlijk alleen maar op, op jezelf en op je, ja. op je eigen. En helemaal niet op, ga, ja, ga in contact met andere mensen. Maar Doe Samen iets, houdt er niet heet. van. Lees ik okay. in je boek Anderen helpen. Hoezo uh, <laughs> hou ik daar nou, niet dat van? Schrijf je oh. op even de ja, laatste vraag. Nou, ik probeerde het te relativeren, omdat ik op een gegeven moment een soort dominee gremdaad achtig verhaal ging ophangen over dat we elkaar allemaal moesten helpen, En beter naar elkaar moesten luisteren. En toen zag ik mezelf dat zo schrijven en toen dacht ik: nou ja, maar het is soms ook wel lastig. Om, hè, ik heb drie kinderen, zorg is soms wel vermoeiend ook en zwaar. Dus het is voor mij ook afwegen hoe je dat inderdaad moet doen. Uh, maar daar een bepaalde balans in vinden. Ik denk dat die nu wel doorgeschoten is naar te veel... met je oh. eigen ontwikkeling en je eigen <tie> ontplooiing bezig zijn. Is dat eigenlijk typisch iets voor vrouwen? Of zijn er ook wel mannen die hun heil zoeken in uh, die boeken en dat soort dingen? Ik denk dat er wel steeds meer mannen ook uh, daar hun, zeker de, de businessachtige boeken. Van hoe word ik rijk en succesvol en uh, een, een goede leader. En, uh, hey, hoe, of, uh, of hoe trek ik vrouwen ja, aan als we uh, hoe door vrouwen te doen alsof aantrekken. ik luister. <laughs> nee hoor, maar... GELACH <laughs> Uh, nee, maar goed, ik de, ja, nou ja, We zouden jouw nu boek in de... is wel een voorbeeld ervan. Ja. Dat er wel een markt voor is, voor mannen ook. We zouden nu in Utrecht kunnen gaan kijken, toevallig of niet. Maar dit is het happiness weekend van het blad Happiness. En daar ja, ja, ja. worden mensen opgevoerd, gevoerd, Sanne, die ik in jouw boek ook tegenkwam. Een yogadocent die helemaal geïnspireerd is. door Heet hij Deepak Chopra? Ja. ja. En een meditatieleraar van dit moment wordt hier aangekondigd. En die pendicomp, ik ken hem niet. Maar allemaal weer... Met jezelf. Vandaag is trouwens ook alles is liefde dag... Uh, in allerlei uh, spirituele centra in Nederland. Nou, ja. Ja. Maar eigenlijk verkeerd zeggen jullie... Want het gaat ja, om verbondenheid. Is liefde, is niet verkeerd, dat is natuurlijk... Nee, uh, ja. <laughs> Daar ben ik ja. niet tegen. Alles, gezondheid vinden wij ook prima. <laughs> er zijn ja, twee kanten denk ik. Ik, vind, ik heb ook niks tegen... Diebert Chopra heeft best mooie boeken geschreven. En in sommige opzichten is het best iemand die heel inspirerend kan zijn. Het is, het heeft, de andere kant is... Uh, je, je moet ook ontevreden kunnen zijn. Daar ook een beetje aan wennen. Dat is prima. Het is prima om te streven naar geluk. Maar het is ook geen ramp als je het een keertje niet bent. Nee, nee dat nee. lijkt me... Nee, dat is misschien gaan... nog wel een groter probleem. Dat wij het verschrikkelijk vinden. Allemaal om ja. een dag niet te gelukkig te zijn. Dat, ja, dat, dat is, is denk ik het enge eraan. En dat, dat is toch. ook in hetzelfde in het trend. alles moet leuk zijn. Alles wat je doet moet ontzettend leuk zijn. Studeren, ja, ik, ja. ik geef les aan studenten, het moet dan vooral heel erg leuk zijn. Ja. En maar, als maar, iedereen maar zegt van oh, ik, ik heb het zo leuk, ik heb het zo leuk als je dan, dan is het ja. heel moeilijk om een keer toe te geven van ja, nou ik heb het vandaag ja, eigenlijk. Alles wat je doet, wat je uiteindelijk iets, iets geeft, waar je, waar je zelf zeg maar echt, echt iets aan hebt, dat is niet, niet per se heel erg leuk. Dat ga je iets zeg maar, zeg, Het is wel bevredigend. Het is bevredigend, ja. Ik zag Klaas ergens was in Brazilië, meen ik. Daar zijn ze nu de half verstand aan het afbreken... in Rio de Janeiro voor, uh, voor de WK van straks. Een hele oude man, die, denk ik denk dat hij 90 of zoiets was... die zit er dan in zo'n zo puinwijk. En die zit er dan zijn hele leven al. Ik denk maar, maar lieve man, waarom stap je die berg niet af? Weet je wel, dat is hier godsnaam aan. Maar die man, die gaat ook maar door. Nee, kennelijk, is, dat kan nooit leuk zijn. Dat, kan, dat maak je mij niet wijs. In uh, 90 jaar zijn en in zo'n zo zo afvalbuurt zitten. En, en, maar dat is zijn verbondenheid met die wijk. Nou ja, ja blijkbaar. Of in ieder geval ja. ziet hij toch... Echt Ergens reden om in leven te blijven. Dus mm -hmm. dat, als je dat nou helemaal als heel extreem andere kant op voorbeeld wil beschouwen. van iemand die niets heeft, overduidelijk, maar ook al heel lang niet. Als <laughs> is ja. die denkt van, ach weet je, grote ja, berg staat hier toch, ik spring er maar vanaf. Dat is, nou, dat vind ik wel niet, we de kindertjes in Afrika, hebben ook honger. Maar een beetje, weet je wel, relativeren mag ook wel qua geluksindustrie. Dat ja. zo'n man, kees de niet. En Sanne, wat mij ook al een beetje opviel in het boek, is dat. Um dat die hulpverleners je zo afhankelijk maken. Ja. He? Ja, je moet... Maar het is natuurlijk ook... Daarom noem ik het ook de geluksindustrie. Mm. Het, he? is, het is een business. Ja. Dus je of moet 5, uh, iets kopen. Ja. En dan moet je daarna op cursus. En dan moet je daarna op een retraite of zo. Of een weekend. En dan uh, zijn er video's. En je kan uh, misschien... Uh, met, he, met yoga is ook helemaal accessoires. yoga. Heb ik, ik heb trouwens ook... Niks tegen yoga, yoga, yoga of virus. tegen pila... Nou ja, een beetje van die blokjes nou. en van een, een mooie mat... met een gezellige, uh, iets, uh, iets uh, biologisch <laughs> gemaakt, uh, door Ghanese vrouwen gevlochten. Ja, dat is ja, ook het ook allemaal ook fair trade mm -hmm. en goed, dus dat is allemaal... Ja. Maar het is tegenspraak met zichzelf, want ze proberen je eigenlijk te vertellen... je moet het zelf doen. En tegelijkertijd manipuleren ja. je ze in bijna, vind ik. Ja, ja nee, dat is ook inderdaad met die goeroes. Vooral met de ja, goeroes ja, is dat het, heel erg zo. Het, het, het, en wat ik ook vind met bijvoorbeeld die Deepak Chopra... dat uh, ik, ik, ik, ik vond zijn boek... Aan de ene kant, denk ik als ik dat lees, denk ik... Ja, dat is geweldig. Ik wil mijn ware zelf vinden en dan vind ik eeuwig geluk. En ik moet zorgen dat ik de valse maskers afgooi. En, <lacht> en, uh, maar... Wat is dat? Dat, ja. dat hele ware zelf is ook zo'n illusie. Ja. Alsof er een soort ware ja. zelf te vinden is wat los staat van anderen. En dat was ook een van mijn inzichten eigenlijk op het eind van het boek. Dat ik dacht, je ware zelf is verbonden met die ander. Dus het is niet zo dat je helemaal in jezelf gekeerd moet gaan zitten... om dat ware zelf te vinden. Dus, maar goed, dat is geen antwoord op de vraag over de goeroes. Nee, nee, nee. Maar die goeroes, ik denk dat dat afhankelijk maken dat is gewoon. Ik denk dat heel veel trouwens van de mensen die werken in de geluksindustrie helemaal geen. Ik ben helemaal niet. Tegen hun, of het is niet van slechte rikken, die moeten allemaal wegwijzen. Het is eerder een symptoom van het soort samenleving waar we in zitten. En ik denk dat die mensen ieder voor zich allemaal hele goede bedoelingen hebben. Nou, sommigen verdienen wel uit. heel veel geld ermee, waardoor je denkt van. Hmm". je ja. hebt de dat noem je nou. Maar natuurlijk, vroeger hadden we bak, want schieras niets. Wie kent hem niet meer? Osho laat later... later naar zijn dood is gaan heten. Dat was de, de, de, de man die heeft tot, niemand riep zo hard dat je onafhankelijk he, en jezelf en dat was alles. En niemand had zoveel rollen goeis van ambidders ja. die alle geld aan hem overmaakten. Dus is een hele rare dubbel, dubbelheid De ene kant leren ze je allemaal. Nee, wees jezelf, wees jezelf. Maar wel bij mij. heel bizar. Nee, het blijft en... industrie en het blijft, blijft. Niemand wil zichzelf overbodig maken. En als, als ze jou echt zouden kunnen helpen of iedereen zou. Ja, dan dan zou die hele industrie overbodig worden. Ja. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zie nou, je, Tuigen zit. Ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik zag in Amerika was ik uh, samen met een groepje die heette de Negatiers. En die waren tegen positive thinking. dat <lacht> is ook in Amerika echt wel nodig. Um, hier misschien ietsje minder. Maar die waren er, In Amerika zie ik wel meer boeken verschijnen uh, van Against Happiness. En een beetje zo hè, om okay. de aandacht Nog even te trekken. Één vraagje. Want de ja. reden dat je nu weer in Nederland woont, heeft dat nou te maken met dat je ongelukkig was in New York of niet? Nou, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat we eigenlijk heel gelukkig waren op het eind. Uh, vlak voordat we weggingen. Dat zal je Tijd altijd zien. Tijd voor een nieuwe ongeluk. <laughs> dus, uh, nee, eigenlijk niet. Ik, ik noem nog even de titel. Happy Me, verdwaald in de New Yorkse geluksindustrie. Ik dank jullie allemaal. Straks is Lange Selene weer. En wij volgende week pas weer. Ja, hey. tot dan. Fijne avond. Maar u redt zich wel. Zonder ons. Jawel. Wow. Informatie, educatie en cultuur. Leven de koningen! Hoera! Hoera! Hoera! Verkiezingen net achter de rug. De politiek tendert door. Leden van de Staten-Generaal. Dinsdag, Pentjesdag 2012.